De Amerikaanse importheffingen op Europees staal en aluminium blijven op 50%. En de EU komt niet met extra importheffingen op goederen die worden geïmporteerd vanuit de VS. Bij een treinongeluk in de Duitse staat Baden-Württemberg... zijn meerdere doden gevallen, melden Duitse media. Ook is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn met een grote operatie bezig... waarbij reddingswerkers zoeken naar passagiers die in de trein zaten. Het is lastig om de plaats van het ongeluk te bereiken... doordat de trein op een moeilijk begaanbare plek is ontspoord. Hoe de trein van de rails is geraakt, is nog niet bekend. Engeland is Europees kampioen voetbal gewonnen, geworden... De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won met strafschoppen van Spanje. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. Voor Spanje scoorde Caldentay en later maakte Rousseau de gelijkmaker voor Engeland. In de verlenging werd door beide landen niet gescoord. Engeland is nu voor de tweede keer op rij Europees kampioen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door de Belgische wielrenner Wout van Aert. De renner van Visma Bike was de beste in Parijs na drie beklimmingen van de Montmartre. Tijdens de laatste beklimming reed van Aert de Sloveen Tadej Pogacar voorbij. Daarna ging hij solo naar de finish. De Italiaan Ballerini werd tweede. De Sloveen Mohoric kwam als derde over de streep en de winnaar van het eindklassement Pogacar werd vierde. Dan het weer. Af en toe een bui in het zuiden van het land vooral. En vannacht koelt het af naar een graad of 13. Ook morgen regen en kans op onweer. Vooral in het westen, ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Thema te bedenken, ja, ja. het, het, het wil bijzonder. Nou en leuk om te doen. Om te ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. En waar we nu naartoe gaan, ja, het is een heel bekende band. Uh, eventjes, eerst de, de Move was een bandje in de zestiger jaren. Daaruit voortkwamen Roy Wood, Jeff Lynne en Bev Bevan. Nou, de naam Jeff Lynne doet bij we iedereen wel een belletje rinkelen, want hun nieuwe band werd het Electric Light Orchestra. Uh, daarvan wordt uh, Jeff Lynne wel als de frontman gezien, in ieder geval zanger en gitarist, heel hey. erg bekend van grote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 Is nou echt dat mooie, bombastische ja. geluid van wat er bent, het compleet eigen geluid, hè, dat ja. ILO? Hier staat ILO echt wel on, uh, onbekend. Hè? Ja, ja, ja. ja zeker, zeker. Hebben wij al eens uh, seksuele voorlichting in ons programma gehad? Uh, nee, maar we gingen ervan uit dat je het wel wisten, toch? Nou, dat... ja, nou ja, goed. Dan, maar dan toch maar eventjes voor de luisteraars een oh. even uitleg. <laughs> we gaan uh, namelijk luisteren naar een uh, wereldberonde band en het verhaal gaat dat zij haar naam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 J'ai eu le rôle, deuxième rôle, deuxième shack all our girls are uh -huh. how will you say good in the sack i was a store there on the shores in Isay. he was a gendarme in the gendarmerie The verlopen. Nou, dit mag de naam rockopera wel hebben, toch? Nou, ja, ja precies. En, en hoe bombastisch wil je het hebben? Ja. Dat is, het doet me trouwens rockopera, moet ik altijd ook aan Tommy denken. Ja, Tommy, de hoe van Tommy, die ja. maakte er twee kanten van een LP mee vol, natuurlijk. O, ja? En uh, mooie twee -film. Kanten. Ja, dat was een volledige LP. Rockopera Tommy, en natuurlijk de film, hè? Ja, ja, ja, ja. daar gaan we ook al een keer iets van draaien. Ja, ja leuk. Ja, ja, leuk. En, dus. Een mooi tijdbeeld ook weer. Ja, ja precies. Wat, Over wat, tijdbeelden gesproken, ja. sorry. Ja, nee, dus, ga je gang. Um, we gaan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 Happy, me, happy, me In the wilds of oh Vineyards, Montfort d'Oeuvre, Eskimo, Arapahoe, move their body to and fro. Hit me with your rhythm stick, hit me, hit me. Das ist gutsig, fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick, it's nice to be a lunatic, hit me. Hit me, hit me Hit me, hit me To find all the hills, all the hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Says she won't. He says, Dix. hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Two fat persons, click, click, click. Hit me, hit me. En er was nog altijd en al om te doen om de, over dit nummer. Van, met name dat uh, Hit Me with Your Rhythm Stick. Dat dubbelzinnig uh, eigenlijk uh, opgevat hè, in die ja, tijd. Ja, er zouden wat suggestieve uh, tekstjes in zitten. In ja. zitten. Nou, daar kunnen we er alles uh, bij bedenken inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Lion jury. Ja, goed. Wij gaan weer terug uh, naar onze grote vriend Marco Termes. En uh, hij heeft het volgende uh, prozie voor ons.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 Mooi liedje, een beetje gek liedje. We gaan luisteren naar Gabriel Rios met Broad Daylight. <tied>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 Day, light in the broad daylight, day, light in the broad day, please don't leave me alone, leave me alone in the broad daylight.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 Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone, broad daylight.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 Auf dem Weg, ich habe Kinder, meine Haut ist schön hm, alle kommen vorbei, ich muss rauszugehen. Ich suche neues Land mit unbekannten Straßen.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 de klein wereld weer, die artiesten. Ja, blijkbaar. Hè? Ja. En uh, meteen is dit weer een opzetje uh, naar een volgende uitzending. Wanneer, dat gaan we wel zien. Maar Steely Day is natuurlijk ook een wereldband om eens ja. een keertje tegenhoren te brengen. Met, Met een grote dachter. hits. Ja, absoluut. En uh, Ricky Don't Lose That Number, onder andere. Hmm.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 Settled, so I couldn't wait to tell you why I'm staying. Een man of een vrouw. Uh, want uh, het is niet te horen. Als je bijvoorbeeld terugkijkt naar Kovacs. waar we net hebben haar stemgeluid lijkt heel veel op dit uh, stemgeluid. Ja, hè? misschien is zelfs haar stemgeluid nog wat zwaarder dan. Dat ja, inderdaad. Ja. De vergelijking Kovacs met Shirley Bessie. die kan ik me wel voorstellen. Het is duidelijk een hele hoge stem. Ja. Wel mooi, wel emotioneel ook. Ik vind het mooi. Zeker. Dat... En nou, deze is weer heel wat anders. Heel wat anders. Vooral heel erg.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 ...maar je moet zelf willen. Elkaar nu een dienst bewijzen. Dat is alles wat ik vraag. Zet weg met die angst. Ik wist het al. Het is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.